Vijf uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Maar straks in het NWS Radio 1-journaal meer over dat succes van Lars Bomen. De Eneco-tour op zijn eigen plekje. Maar eerst het NWS-journaal met Raymond Serré.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 De gezamenlijke militaire operatie zal volgende maand worden gehouden. Obama zei verder dat hij het legeroptreden van gisteren sterk veroordeelt. Er vielen meer dan 500 doden. In Gizeh hebben vanmiddag honderden aanhangers van de moslimbroederschap... twee overheidsgebouwen in brand gestoken. Gizeh grenst aan Cairo. Intussen is het voorarrest van de afgezette president Morsi... met 30 dagen verlengd. De KLM heeft de vlucht van vanavond naar Egypte uitgesteld... tot morgenochtend in verband met de avondklok.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 Twee van de vier kunstwerken die in maart uit het Venloze Museum van Bommel van Dam zijn gestolen lijken terecht. De kunstkenner Arthur Brand zegt dat hij ze bij de politie in Amsterdam heeft ingeleverd. Hij had iemand bij zich, die is opgepakt. De twee kunstwerken zijn beschilderde papier werken van kunstenaar Jan Schoonhoven. Van een derde kunstwerk van Schoonhoven is volgens Brand bekend waar het is.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 Wielrenner Lars Boom is de nieuwe leider in de Eneco-tour. Boom werd in de etappe naar zijn woonplaats Vlijmen derde. De Duitse André Greipel won de sprint van een uitgedund peloton. De vierde etappe was vandaag de laatste vlakke rit in de Nederlands-Belgische rittenkoers. Morgen is er een tijdrit en in het weekend zijn er twee etappes in de Ardennen. En dan het weer in het noorden regen, in het zuiden zonnig. Het is een graad of 22 morgen flink wat zon en tussen de 23 en 28 graden met in de late middag en avond meer kans op een bui. Bijna zwaar bij met de ANWB. Hoe is de situatie op de weg? In het zuiden van het land loopt het vast op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Gratem 3 kilometer. Dat heeft te maken met de demonstrerende truckers. Op de A20 naar Gouda bij Moordrecht 2 kilometer en de A27 van Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkem 2 kilometer.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 Zes over vijf, goedemiddag. Je bent prof wielrenner en je arriveert in je dorp. Dus wil je winnen. Straks het thuisvoordeel van Lars Boom in de Eneco Tour. Je bent prof voetballer en je wilt weg bij je club. Dus ga je lopen zuigen bij je baas. Straks elf tips voor de ongemotiveerde voetballer. Maar eerst Amerikaanse woorden op Egyptische daden. President Obama waarschuwt, maar wat kan hij werkelijk betekenen? De Verenigde Staten veroordelen het ingrijpen gisteren van leger en politie. Die gebruikten grof geweld tegen de aanhangers van president Morsi. Daarbij vielen honderden doden. En Cairo, onze correspondent Sander van Hooren Sander, hoe is het vandaag verlopen in Egypte? Overwegend rustig, maar demonstraties zijn er toch wel van de moslimbroederschap... Uh, bijvoorbeeld in uh, Giza, deel van Cairo, waar de piramiden staan. Daar hebben moslimbroeders uh, provinciale kantoren bestormd en in de brand gezet. En die rook die zag je op een gegeven moment wel over de hele stad. Uh, ook op andere plekken in uh, Egypte, Alexandrië bijvoorbeeld, demonstraties. En er is een nieuwe zit-in, uh, ja, zoals dat dan in Egyptische termen genoemd wordt. Dat is een permanente uh, demonstratie gestart bij een moskee in de buurt van een van die pleinen... waar uh, gisteren die ontruiming was. Daar is namelijk een moskee waar de lijken liggen die uh, daar vandaan zijn gebracht. En ik telde daar vandaag uh, 200 lijkenzakken op zijn minst. Want officieel zijn er 525 doden. Worden die lijkenzakken die jij hebt geteld daarbij meegeteld of zijn er veel meer? Nee, dat is dus 525 plus op zijn minst 200. Ja. En als jij zegt, daar zijn ze aan het betogen, aan het demonstreren, kan dat wel? Want ik neem te gaan dat er toch uh, wordt toegekeken door het leger en de politie. Dat wordt wel natuurlijk, maar vanaf een afstand. Ik heb daar in de straten om die moskee heen, die uh, toch al behoorlijk druk zijn... heb ik geen leger en uh, politie gezien. En ja, weet je, dat zal natuurlijk uh, op een gegeven moment wel gebeuren. Want uh, wat je bij de vorige demonstratie zag was dat buurtbewoners ook gingen klagen... mensen die daaromheen wonen, die niet meer uh, naar hun huis kunnen. Ja, dat is natuurlijk de eerste fase. Maar dat, dat wordt toch een beetje de lakmoesproef. Hè? Hoe gaat het leger met dit soort demonstraties om die her en der uh, in de stad, maar in het hele land dus uh, naar boven komen. Ja, we hebben veel geweld gezien ook bij koptische kerken. Moord en brandstichting. De regering gaat nu 84 mensen daarvoor aanklagen. Um, yeah. Mijn vraag, hadden ze dit niet kunnen voorkomen? Nou ja, dat is een hele goede vraag. En uh, kijk, die zijn in de brand gevlogen. Dat, dat gebeurde bijvoorbeeld veel in het zuiden van Egypte... waar, zeggen koptische christenen tegen me... Uh, uh, de radicale groepen heel erg sterk zijn. Maar ja, toch wel een beetje verbolgenheid inderdaad... over het feit dat uh, de politie niets heeft gedaan om op te treden. Zelfs hier in Cairo, een grote kathedraal reed ik langs... en daar was gewoon de muur vol gekalkt. Daar is dus zelfs in de hoofdstad onvoldoende politiebescherming... voor dat soort uh, religieuze gebouwen. En uh, ja, die 84 mensen die nu aangeklaagd worden, opmerkelijk en heel herkenbaar vind ik het. Opmerkelijk dat er dan, terwijl er geen politie was om uh, de brandstichting te stoppen, wel opeens allerlei mensen aangehouden worden. En herkenbaar, want dit is wat we zo vaak hebben gezien, onder Mubarak bijvoorbeeld. De christenen die werden niet echt beschermd, de christenen werden niet als volwaardig behandeld. En uh, dan werd ze telkens als er iets gebeurde net genoeg gegeven om ze vriend te houden. En zo zie ik dit toch ook weer. Enig idee hoe het komend etmaal zal verlopen of is dat heel moeilijk voorspellen? Het is heel moeilijk voorspellen. Uh, morgen heb je natuurlijk de uh, gebeden. De mensen die ik uh, vanmiddag heb gezien in de lijkenzak in de moskee... die moeten nog begraven worden. Woede die is er op grote schaal en die zal een uitweg vinden. Sander van Horen in Cairo. En die woede, die hoor je ook terug in de diplomatieke, diplomatieke taal die wordt gebezigd. Het ingrijpen van de Egyptische regering is van alle kanten veroordeeld. Frankrijk, Duitsland en Italië riepen de Egyptische ambassadeur op het matje. En we hoorden zojuist president Obama zegt een gezamenlijke oefening met het Egyptisch leger af. Bertus Hendricks van Instituut Klingendaal, Midden-Oosten deskundige. Denk je dat de Egyptische regering gevoelig is voor deze reacties? Dat denk ik wel. Of ze er ook uh, gevolg aan zullen geven, is wat anders. Maar het is natuurlijk nogal een, slap, een klap in het gezicht. Hè, als uh, je een, een, een naaste bondgenoot uh, dit soort taal uh, geeft. Kijk, de moslimbroeders zullen zeggen: wij willen geen woorden. Uh, die, wij willen daden. Maar toch, voor woorden zijn dit toch uh, zware woorden. Uh, die diplomatiek, uh, zeker bij de Egyptische bewind. en ook bij uh, de, de, de, de liberalen, uh, seculieren die de staatsschip ondersteund hebben. toch. Uh, hard moeten zijn aangekomen. Want het afzeggen van de oefening met het Egyptisch leger door Amerika is dat in die regio vooral ook een prestige kwestie? Komt dit op een of andere manier toch wel binnen? Ik denk het wel, maar zoals gezegd voor de anti-Amerikaanse mensen, ze zeggen het blijft bij woorden. Maar het gaat juist om die mensen die, de liberale circulieren, die verontrust waren dat Amerika in feite, toen Morsi aan de macht kwam en Mubarak omver was geworpen, dat heeft geaccepteerd. Omdat de Amerikaanse leiders: je moet toch proberen om deze vitale stroming, of je ze nou leuk vindt of niet, die zijn onderdeel van het politieke landschap, die moeten mee. En wat het regime nu doet en degene... die die daarachter staan, die hebben eigenlijk dat niet geaccepteerd... en die zullen de boodschap van, eh, van Obama, denk ik, toch wel eh, overdenken. Ja, heeft het Westen van tevoren genoeg gedaan... om dit geweld van de afgelopen 24 uur te voorkomen? Ik denk dat je dit keer kunt zeggen dat men er heel veel aan gedaan heeft. Bedoel, er zijn, Obama heeft twee senators gestuurd. Hij heeft een ondersecretaris voor buitenlandse zaken gestuurd. De Europese Unie heeft een, een, een, een zware delegatie gestuurd. En Europese landen onderling zijn ook allemaal nog langs geweest. Waaronder onze eigen minister van buitenlandse zaken Frans Timmermans. Ik denk dat de boodschap ook vanuit Europa is geweest. Dit moet niet op een gewelddadige wijze worden opgelost. Daar moet een oplossing voor worden gevonden die in politiek... Zin. en de vertegenwoordiger van de EU uh, die zei uh, heeft gezegd tegen Reuters dat uh, de, op het laatst, hè, misschien onder de, de moslimbroeders akkoord zijn waren gegaan met een plan wat de EU had voorgelegd. Dat uh, vonden de, uh, de militairen geen reden om af te zien van hun uh, bloedige ingreep. Ja, dat laat toch ook denk ik sporen na in. Uh, in de verhouding tussen de EU en het, en het regime. Uiteindelijk gaat het allemaal om belangen. Internationale belangen, regionale belangen. Waarom heeft het Westen Egypte nodig? Omdat... Eh... Kijk, het is het grootste Arabische land. Het is uh, uh, ook cultureel de leider. Het ligt op een plek, uh, de stuurdskanaal, de, de, de verbindingswegen naar, uh, naar de olievelden. En uh, het heeft hele grote invloed in de hele Arabische wereld. Uh, leidend uh, religieus, Ashar, al dit soort overwegingen. En het ligt natuurlijk als buurland naast Israël. En uh, ja, de, uh, de, de Cam David-vrede heeft tegen alle uh, kritiek en onvrede bij grote delen, misschien van de bevolking, al die jaren toch, uh, toch stand gehouden. En dat is natuurlijk iets uh, wat uh, ook Obama in zijn overwegingen uh, zal betrekken. Maar als dat allemaal naar de hand loopt, je hebt nu al dat in de Sinaï, als gevolg van uh, het feit dat daar de, de, de, de militaire, de Egyptische regering eigenlijk onvoldoende controle heeft, dat daar allerlei uh, Al-Qaeda achter figuren uh, toevlucht zoeken. Uh, Israël is nu al begonnen met droneacties in de Sinai. Dat zijn allemaal uh, dingen die natuurlijk heel veel uh, zorgen waren. En omdat het om zo'n vitaal land gaat om de redenen die ik heb genoemd. Bertus Hendricks van instituut Klingendal, dank je wel. Graag gedaan. Straks, Groningen maakt zich zorgen over haar dijken... na de aanschokken van afgelopen jaar. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland... Meneer Sport, wielrenner Lars Boom is de nieuwe leider in de Eneco Tour. De rittenkoers door Nederland en België. Hij werd derde in de etappe van vandaag... en hij sprokkelde genoeg bonificatiepunten om de leidersstruik te pakken. Goeie lippens, goeiemiddag. Goeiemiddag. Daar had je het vanmorgen over, hè? Boom die was erop uit om iets moois te doen vandaag. Ja, Vooral ja. vandaag, want... Vooral vandaag. Hij kwam aan zijn woonplaats in Vlijmen, daar kent hij iedere straatsteen. Uh, hij vond het zelfs nog nodig om de lokale omloop die ze moesten rijden... om die nog te verkennen. Dat heeft hij uh, de week voor de Eneco Tour gedaan. Ja, en het loonde uiteindelijk, want uh, hij ging vol de massasprint aan met uh, André Grijpel onder andere... met Tyler Ferrer, met dat soort mannen, niet zo lopen takkie. En uh, werd daar zomaar derde. En normaal gesproken zou je zeggen, van, nou, dat is wel heel erg toevallig... Hè? criteriums, je kent het allemaal wel. Jou, maar ja, ik dacht gelezen onmiddellijk aan. Ik denk van, oké, okay, uh, dit is goed voor de publiciteit. Uh, laat deze jongen voorin, laat hem winnen. Uh, ja, laat maar zo'n ronde, daar geef je geen cadeautjes weg. Dat is het hele verhaal. Kijk, het is een world tour wedstrijd en die is voor iedereen is die echt belangrijk. En waar je in criteriums en hele kleine rondjes nog wel eens een keer kunt zeggen van, oké, okay, die gaat winnen. Dat ga je in zo'n ronde ga je dat niet bepalen. Die gedachte bepalen. had jij niet? Jij bent, jij bent de wielerkenner. Uh, nee, die heb ik dan niet juist vanwege de belangen... die eraan uh, gehecht worden. Het uh, is wel allemaal heel toevallig, want gisteren won... Ja, precies Stibar. toch, Het nou, is wel heel toevallig. Uh, uh, collega veldrijder van Lars Boom of ex-veldrijder moet je tegenwoordig zeggen... die startte vanmorgen in zijn woonplaats, in Essen... Ja. Naar de woonplaats van Lars Boom. Dus ja, wat dat betreft kun je wel 1 en 1 is 2 optellen. Maar het gebeurt echt niet in zo'n ronde. En de manier waarop het ook gebeurde... hij moest er echt vol voor sprinten. Niemand had ook verwacht dat Lars Boom zo... ...hard zou gaan sprinten. Iedereen dacht misschien probeert hij wel een indianentruc... ...want de afgelopen twee dagen ging het verdurend mis... ...met de massasprint, waren er verdurend renners... ...die net eventjes vooruitsprongen... ...waardoor het, de echte sprinters in het peloton... Uh, ...niet uh, eraan te pas kwamen. Maar nu was toch de groep redelijk compact... ...ondanks een flinke valpartij met Marcel Kittel erbij. Dat betekent dus dat die niet meesprinten. Uh, Guarnieri niet, Ventoso niet, Theo Bos niet. Dat is nog wel even adem ja. om te melden. Want die is afgestapt. En Theo Bos, die had last van zijn zitvlak... ...wil geen risico nemen met het oog op de want daar gaat hij definitief rijden. Proberen daar etappe-overwinningen te pakken. In een loodzware Vuelta. Dus er waren een paar sprinters niet. Maar ja, en dan grijpt Lars Boom dus zijn kans. Hij wordt dus derde achter Grijpel en niet Zolo. Lars Boom in de Leidenstrijd morgen. Kan hij die lang aanhouden, denk je? Uh, hij heeft hem vorig jaar gewonnen, hè? De, de koers, de, de EnecoTour. Dus ik denk, eerlijk gezegd, dat hij wel een kans maakt. Morgen de tijdrit. Dat is ook wel op zijn lijf geschreven. Korte tijdrit van 13 kilometer. Gaat een beetje heuvel op, heuvel af. En daarna twee etappes in België. Eentje met aankomst op Laredoet in de Ardennen. En eentje met aankomst op de muur van Gerardsbergen. Een uh, beetje het Vlaanderen uh, parcours. Het zijn wel parcours waar Lars Boom goed uit de voeten kan. Dus... Ik denk dat hij dat een grote kans maakt om deze ronde te gaan winnen. Maar er zijn natuurlijk hele voornamelijk concurrenten, zeg je dan. Eerst het feest in Vlijmen vanavond. Het zal nog lang onrustig worden daar in de dorp. Ik denk Zout. het ook. Giel Lippens, je wel. Wijn als Zwaan bij de AWB. In het zuiden van het land is wat vertraging op de A2... tussen Eindhoven en Maastricht. En vooral tussen Weert en Maastricht. Het komt door langzaam rijdende truckers. Maar echte files levert dat nu niet meer op. De A27 van Utrecht naar Breda, voor de brug bij Gorkum, daar wel 2 kilometer. En de A58, Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moergestel, 3 kilometer. Gaan we naar het noorden, naar de Groningse dijken. Als die aardbevingsbestendig moet worden gemaakt... dan krijgt de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, de rekening. Dat zegt bestuurslid Johannes Lindenberg van het waterschap Zeilvest. Na de aardbeving van begin vorige maand... heeft het waterschap sensoren laten plaatsen in de dijk bij het plaatje Woltersum. Dat Vorig jaar werd geëvacueerd omdat de dijk dreigde door te breken. De sensoren zijn zo gevoelig... dat ze de li relatief lichte aardbeving van 20 juli hebben geregistreerd. We staan uh, op de dijk langs het uh, Eemskanaal. Het verlengstuk van uh, Garmerwolde. En we staan hier bij Weer bij de waterzuivering. Vlak ook bij Woltersum. Uh, de plek die zo bekend werd uh, vorig jaar. Deze dijk die, uh, die zwak was, die is inmiddels uh, gerepareerd. En er staat een kastje van Stabi Alert... Randy Brongers, u bent de directeur. Wat doet het kastje hier in die dijk? Uh, wat wij hier gedaan hebben in opdracht van het Noorderzeilvest... is dat wij hier een aantal uh, sensoren hebben geplaatst. Wij bewaken hier over een afstand van uh, ruim 400, bijna 500 meter de dijk. En we hebben daar overal sensoren uh, in uh, zitten die met een hele grote nauwkeurigheid meten wat de bewegingen van uh, de dijk zijn. Kunnen jullie zien die sensoren? Uh, we kunnen er naartoe lopen, alleen die zitten in een kastje, uh, ja. want die zitten natuurlijk afgesloten. Ja. Oké, okay, aan de rand van de dijk, aan de waterkant en ook aan de achterkant. Trouwens, uh, zo'n kastje met een buis naar beneden. Ja, het is een, een pijp van zes meter die de grond in gezet is. Daar zit in dat kastje zit de sensor. Die gaat via datakabels allemaal naar de mooie kast die je net uh, ja. even naar voren haalde. Die bovenop de dijk gaat waar de, alle data verzameld uh, wordt. En wordt van daaruit naar ons datacenter uh, gestuurd. Hij zit er nu een paar weken in. Is er al iets gemeten? Ja, ja je ziet uh, constant de, de beweging van schepen voorbij gaan. Maar Wat nog veel belangrijker is. Is dat we bijvoorbeeld ook de aardbeving van de 20e ook duidelijk hebben waargenomen in de dijk. En wat deed hij dan, die dijk? Nou, wat je ziet is dat de dijk even een, een, een schokbeweging maakt. Maar omdat wij ook de hoekverkanteling meten, kun je ook meteen zien of de dijk weer in zijn oorspronkelijke stand weer terugkomt. Ja of nee. En Wat, en wat deed hij? Nou, hij is gelukkig weer in dezelfde stand teruggekomen. Ja, zo nauwkeurig is dat dus. Nou zie ik hier een, een bootje aankomen. Dat is nou niet zo'n heel erg grote boot, dat is een plezierjacht. Zou die dat meten? Ik, ik denk dat deze net niet uh, gemeten worden. Het is met namelijk de waterverplaatsing van de grotere schepen. Maar het is wel zo dat als wij hier uh, nu over de dijk zouden uh, lopen... en meteen mee kan, wat in, pri in principe kan, hè, omdat het allemaal real-time is... en als je internet voorhanden hebt, kun je het ook volgen... dan zie je dat wij langs de dijk lopen. Die bewegingen ga je absoluut uh, zien. Uh, Johannes Lindenberg van het waterschap, door de de wat, wat kunt u met al die data... Wij kunnen nu in de eerste plaats, als wij, als wij de dijk visueel inspecteren... dan zien we alleen maar de buitenkant. Maar we kunnen nu door, door middel van de gegevens die we van Staby Alert krijgen... kunnen we ook in de dijk kijken. En daardoor denken we dat we eerder kunnen zien... of we moeten ingrijpen op een bepaalde plek. Uh, en en voor in de tweede plaats... Uh, door de gegevens over langere termijn te verzamelen en te beoordelen... denken we dat op het moment dat we een dijk moeten versterken... we ook beter kunnen zien wat we zouden moeten doen. Dus op basis daarvan een herstelplan maken. Je ziet ook dat uh, zo'n dijk reageert op een aardbeving... naar aanleiding van de gaswinning. Betekent dat ook dat uh, uw positie ten opzichte van de NAM beter wordt? Want ja, ook waterschappen kunnen schade hebben. Als uit het onderzoek wat gaande is duidelijk wordt... dat er werkzaamheden zullen moeten gedaan worden... om de dijken aardbevingsbestendig te maken... dan zullen wij de rekening bij de NAM neerleggen. Maakt u zich zorgen over de situatie van de dijken in het Noorden? Uh, er, zijn, er zijn zeker zorgen... En ik denk ook dat het, dat het goed is dat je het serieus neemt. En het zal moeten blijken hoe zorgelijk het werkelijk is. Ja. Eh, nog even terug naar Reini Brons bij eh, De Sensor in de dijk. U bent ook in gesprek met de NAM, hè? want het gaat natuurlijk niet alleen over dijken. Maar wat je ook heel veel hoort is die tienduizenden huizen en de schade daaraan. Ja, onze, onze roots in eerste instantie liggen in gebouwen monitoren. De Vijzelgracht, de Waag in Amsterdam en dat soort zaken. Uh, we zijn al lange tijd in gesprek. In eerste instantie met de commissie Bodemdaling en nu met de NAM zelf. En we hebben net vorige week de confirmatie gekregen... dat we deze maand uitgenodigd worden... om concreet over een mogelijk pilotproject in de provincie te gaan praten. Dan worden die meters dus ergens in huizen um, opgehangen. En wat meet die dan meer dan een gewone trillingsmeter? Nou, je zegt het zelf al goed. Trillingen meten alleen maar trillingen... maar zeggen niets over de hoekverkanteling. En wat je graag wil weten is als gevolg van een trilling... veroorzaakt mogelijkerwijs door een aardbeving of er iets in veranderd is in de positie van het pand zelf. En dat is wat je graag wil weten. Want dat geeft een indicator of er schade opgetreden is, ja of nee. Ja. En dat betekent ook voor de NAM bijvoorbeeld... dat ze kunnen checken of de claim van iemand die zegt... ja, maar dat komt door de aardbeving, of dat correct is, ja of nee. Je kunt direct een correlatie leggen. We hebben het net even laten zien aan de hand van de boot die voorbij voert. Je kunt direct een relatie leggen tussen het event, een aardbeving... en een eventuele hoekverandering. Als je maar genoeg meters hebt. Als je maar genoeg meters hebt. Maar dat, daar hebben wij geen moeite mee. Die kunnen we leveren. Ongetwijfeld. Rennie Brongers van Stabi Alert in een bijdrage van Rink Kamer. Hij is al de hele week in het aardbevingsgebied. En morgen aandacht voor de manier waarop de NAM klachten afhandelt. You and these as I carry them. Now that I see I've been blind as can be Douwebob met You Don't Have To Stay. Heel toepasselijk voor voetballers die weg willen bij hun club... maar nog geen toestemming hebben gekregen van hun werkgever om weg te gaan. Denk bijvoorbeeld aan Gareth Bale, Luis Suarez, Wayne Rooney. In Engeland krijgen deze spelers vandaag tips van oud-voetballer Robbie Savage... over hoe je een transfer kunt forceren. Een beetje bedenkelijk zijn ze wel, die tips. Bijvoorbeeld uh, mentale voepjes, uh, klagen over uh, achter de rug van de coach... een beetje zangrijnig lopen doen of zelfs vechten met ploegen... Of net doen alsof je geblesseerd bent. Bob Maaskant, goedemiddag. Goedemiddag. Spelers makelaar, u werd veel voetballers naar andere clubs gebracht. Bent u bekend met dit soort trucs? Uh, nou, ik heb, ze, ik heb ze toevallig gelezen. Maar ik moet zeggen dat ik uh, de meeste trucs die uh, Robbie Savage naar voren brengt wel, wel erg extreem zijn. Maar dat ze gebeuren, dat geloof ik graag. Ja, ja Vertel. <laughs> nou ja, kijk, het is, het is natuurlijk een duidelijke zaak dat spelers. Er zijn natuurlijk twee soorten spelers die die graag op een transferlijst willen. Dat zijn punt eerste de spelers die niet spelen bij hun club. Die willen meestal uh, erg graag weg. Nou, er zijn meer dan voldoende voorbeelden zijn. Maar er zijn natuurlijk ook spelers die op een zeker ogenblik een aanbieding van een andere club krijgen. En die elders, en dan praat ik vooral over het buitenland, vier, vijf, zes, zeven keer zoveel kunnen gaan verdienen. Ja, en dan worden de spelers over het algemeen onrustig. Dat, uh, dat zult u ook wel begrijpen. Ja, en dat soort adviezen hebt u uw spelers wel eens gegeven? <laughs> nou. Ik, laat ik voorstellen dat ik nooit slechte adviezen gegeven heb. Ik heb altijd geprobeerd om hem te spelen, maar ook met de club waar de, de speler bewerkt... om daar een goede bestandmening mee te houden en de zaken zo correct mogelijk af te werken. Maar eh, ja, dat, dat het, het is duidelijk op het moment dat een speler zich, zich behoorlijk kan verbeteren. en eh, Daar heb ik best wel voorbeelden van. Eh, eh, nou, Geef dus zich... even een heel goed voorbeeld. Wat zegt u? Geef dus even een heel goed voorbeeld. Ik zal eens een voorbeeldje geven, maar dat doe ik er ook maar één hoor, want ik toen liever niet eigenlijk geen namen. Maar eh, ik heb jaren geleden, heb ik bijvoorbeeld eh, Jean-Paul van Gastel altijd begeleid. Speler van Feyenoord, huidige assistentrainer bij, bij Feyenoord van, eh, van Koeman. En ik herinner me nog dat ik door, door, eh, toen de tijd door Borussia Dortmund benaderd werd, die dolgraag van Gastel over wilde nemen. Nou, ik geloof dat daar een bedrag mee gemoeid was toen de tijd iets van zo'n 15 miljoen, als ik me niet vergis. En eh, nou ja, goed, daarmee ga je dan naar de club. Dus als makelaar, als spelersbegeleiding bel je dan de club op en dan zeg je, joh, uh, de, er is een club erg geïnteresseerd in vergoeding en die bereid is om daar een heel groot bedrag uh, voor, uh, voor te betalen. Nou, en op die manier probeer je dan de club te overtuigen dat dat geld toch wel heel erg belangrijk is en dan probeer je ze te overtuigen om de speler te laten gaan. Yeah. We kijken even naar die elf tips van Robbie Savage. Het, het is ook wel een beetje ja. flauw ook, hoor. Hij zegt: ga lekker lopen als chagrijnen, heeft invloed op de sfeer, ja. niks meer zeggen, non-communicatie ja. kan echt ondermijnen het werken, uh, ja, verzin ja. verhalen ja. in de media zodat er uh, uh, gedacht wordt ja. dat je al bezig bent en ondermijnen het gezag van de coach. Het zijn, het zijn natuurlijk inderdaad allemaal manieren om, uh, als je inderdaad weg wil en, en, je, en je hebt het karakter om deze dingen te doen, dan zijn het inderdaad allerlei manieren om, uh, om, uh, om, om weg te komen bij, bij een club. Maar ik moet je eerlijk zeggen, kijk, Savage had natuurlijk een hele hele slechte naam in, uh, in, het, in het voetbal. En ik geloof graag dat, uh, dat Robbie Savage een aantal keren geprobeerd zal hebben om... Uh, om, deze, om via deze situatie een transfer te bewerkstelligen. Ja. Maar ik, ik kan u garanderen dat ik op deze manier nooit gewerkt heb. Nou, mag ik toch even één voorbeeld uh, voorleggen... en graag uw expertise daarover horen? Want in Nederland kennen we natuurlijk de zaak van Frank en Ronald de Boer... die in 1999 ja. alles deden om bij Ajax ja. weg te komen. Ja, zij liepen ja. te mokken, dat is tip 1 van Savage. Ze maakten hun ja. coach Morten Olsen zwart, dat is tip 6 ja. van Savage. Ja. Ze lieten ja. andere clubs weten daar graag te willen spelen, dat is tip 11... En met succes, ja. want ze gingen naar Ajax, euh, naar Barcelona. Ja, ja. nee, dat, dat verhaal klopt. En uh, ik heb er nog wat je een en ander over gelezen. Volgens mij hebben de beide broertjes er nog spijt van de manier... waarop ze de, toen de tijd die zaak, die zaak geforceerd hebben. Maar ook wel lekker, maar, want Eriksen, Alderweireld, die willen weg. Uh, ja. Zouden ze gebruik maken van de tips die Ronald en Frank de Boer... in de praktijk <laughs> toepasten? <laughs> misschien kunnen beide spelers iets met Frank praten. Hoe hij dat toen de tijd te werk, uh, te werk gesteld heeft, uh, dat, lijkt me, dat lijkt me een uitstekend idee. Nee, nou, ik, ik denk, als ik ook de verhalen over deze jongens lees, dat zijn, uh, dat zijn correcte jongens. En, uh, uh, weet je, Het is over het algemeen, dit soort spelers, hebben, spelers be, hebben begeleiders, die hebben makelaars waar ze onder contract staan en uh, de trans-situaties die, uh, die worden gedaan door de, door de makelaars en uh, over het algemeen niet, uh, niet door de spelers zelf. Dat laten ze veel liever aan de makelaars over, dat ze de betreffende makelaar wel degelijk eh, op een bepaald moment onder druk zullen zetten en zeggen, joh, eh, nou wordt het tijd dat je echt eens een keer iets voor mag doen. Ja, dat kan ik heel goed geloven. Maar dat ze het zelf doen, zoals de Savage dat gedaan heeft, en dat dat, dat inderdaad toen de tijd met de, de boertjes gebeurd, gebeurd is, maar goed, daar zullen ook wel andere mensen achter gezeten hebben, dat, eh, ik geloof niet dat dat eh, op dit moment nog veel gebeurt. Bob Maaskant, dank voor dit inkijkje in de keurige voetbalwereld. <laughs> ja, je graag je gedaan. Hebt.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 De Verenigde Staten schorten hun tweejaarlijkse militaire oefening... met het Egyptische leger op. Dat heeft president Obama gezegd in een reactie op het bloedbad in Egypte van gisteren. Hij zegt het leger optreden tegen aanhangers van ex-president Morsi... sterk te veroordelen. Ook vraagt hij de interimregering om de noodtoestand op te heffen... omdat hij de Egyptische burgers hun vrijheid ontneemt. En ook vandaag zijn er berichten over geweld in Egypte. Moslimbroeders hebben in Gizeh, dat grenst aan de hoofdstad Cairo... twee panden van de regering bestormd en in brand gestoken... De moslimbroeders zijn woedend over het gewelddadige optreden van gisteren. Toen werden twee protestkampen van aanhangers van de afgezette president Morsi met geweld ontruimd. Bij die actie en de betogingen die daarop in het hele land volgden, vielen meer dan 500 doden. Volgens de moslimbroederschap zijn het er zelfs meer dan 2000. De KLM past een vluchten van de Cairo aan in verband met de onrust in Egypte. De vlucht van vanavond vanaf Schiphol wordt uitgesteld tot morgenochtend in verband met de avondklok die in Egypte geldt. Morgen wordt bekeken hoe het vluchtschema voor de rest van de week eruit gaat zien. De Nederlandse spoorwegen wisten bij het begin van de dienstregeling met de Vira-treinen al dat er van alles mis was. NS-werknemers waarschuwden de leiding geregeld dat de Vira nog niet kon worden ingezet.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 En het openbaar ministerie zegt dat het bij nader inzien een celstraf had moeten eisen in de zaak Donnie Roch in plaats van 240 uur werkstraf. De verdachte reed veel te hard toen hij het 13-jarige slachtoffer doodreed. Veel mensen vonden die eis te laag, vooral omdat de dader een geschiedenis van ernstige verkeersovertredingen heeft. De rechtbank trok zich overigens niets aan van de lage eis en sprak een vonnis uit van 9 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Gerrit met de weersverwachting. Ja, de regen is het land al weer uit. Vanuit het westen klaart het op en het is merkbaar warmer geworden... teken dat we in de in warmere lucht terecht zijn gekomen. En vanavond en vannacht blijft het droog, het blijft ook zacht. De temperatuur daalt naar 16 tot 14 graden. En landinwaarts wordt het nevelig of mistig. Morgen begint de dag met flink wat zon... maar in het noordwesten en westen komen in de loop van de dag steeds meer wolkenvelden opzetten. Het wordt morgen tamelijk warm, 22 tot 27 graden. En de wind waait morgen uit het zuidwesten is meest matig van kracht, windkracht 3A4. En tegen de avond neemt de wind duidelijk af. In het weekend is het wisselvallig. Zaterdag ligt een front boven het land. Daardoor veel bewolking en ook kans op wat regen, vooral in het westen van het land. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Zondag trekt een actief koufront over met veel wind en later buien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Na het weekend dan komt het mooie nazomerweer terug. Maar als man bij de AWB, waar staan de files van dit moment? Nou, het is niet druk op de weg, er staan er tien. Uh, ja, de meeste leveren maar een paar minuten vertraging op. De twee files met de meeste vertraging die staan nu op de A20 naar Gouda bij Moordrecht, 3 kilometer. En de A27, Gorkum, richting Breda, tussen Werkendam en Hank 2 kilometer. Er staat daar een vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Ik heb heel hard gewerkt voor mijn diploma. En Luzak heeft me geholpen om dat te kunnen doen.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 Ook als automaat. Ontdek de V60 op volvolkaars.nl 6 over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er wordt nauwelijks meer gebouwd... Voor volgend jaar verwachten bouwers 25.000 nieuwe huizen neer te zetten. En dat is niet veel. Dat is het laagste niveau in 100 jaar tijd. Daar tellen we de oorlogsjaren niet mee. Nico Rietdijk, directeur van de Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dat echt zo historisch laag? Ja, dat is echt zo historisch laag. Als je kijkt naar de, de afgelopen 100 jaar. In 1914 hebben we zo'n 24.000 uh, nieuwe huur- en koopwoningen uh, opgeleverd. Dat was vlak voor de Eerste Wereldoorlog... En dat is eigenlijk in al die honderd jaar niet meer zo, uh, zo laag geweest. Uitgezonderd de oorlogsjaren. En waarom verwacht u zo weinig te bouwen komend jaar? Ja, dat heeft uh, eigenlijk met twee zaken te maken. Aan de ene kant zie je dat uh, de markt van nieuwe koopwoningen lange tijd uh, diepe dalingen heeft uh, doorgemaakt. Gelukkig zou je kunnen zeggen in het eerste half jaar is de verkoop uh, van projectontwikkelaars en bouwondernemers niet verder gezakt. Het is stabiel gebleven, maar wel op een heel laag niveau. En tegelijkertijd zien we dat uh, de opdrachten van coöperaties en van andere verhuurders... Dat die heel mager is, eigenlijk steeds minder bouwopdrachten. Dus we zien dat zowel op het gebied van de nieuwe koopwoningen als op het vlak van de huurwoningen nieuw, dat er klappen zijn gevallen. En dat zorgt ervoor dat we volgend jaar verder naar beneden glijden, puur kijkend naar de opdrachten. Ja, blijkbaar is er kennelijk weinig vraag. Hoe erg is dat dan? Ja, dat zou je kunnen zeggen, hè? weinig vragen. Alleen de woningmarkt is wat dat er gaat, een hele aparte markt. Um, uh, rationeel gezien uh, is die koopwoningenmarkt is het eigenlijk een fantastische tijd om nu te kopen. Prijzen zijn heel erg laag. Uh, rente is laag. Uh, en het gekke is dat uh, de maandlast van een kwalitatief dezelfde woning... is nu een stuk lager uh, dan een uh, pak en beet voor de crisis. Uh, maar toch durven mensen niet te kopen. Dus iemand die rationeel is zegt, het is nu de tijd. Maar er is veel onzekerheid in de markt. En als we kijken naar alle botjes te koop... dan kun je zeggen, goh, wat staat er veel te koop. Maar dat zijn wel allemaal verhuiswensen. En er is dus nog vraag genoeg. En als je puur kijkt... Um, ...nog steeds komen er huishoudens bij in Nederland. Uh, dit jaar zelf nog volgens het CBS van 60.000. En dat neemt dan heel langzaam af de komende jaren... ...tot zo'n 30.000 in uh, 2030, jaarlijks. Dat zijn dus allemaal gezinnen, huishoudens... ...die een, uh, een huis nodig hebben die er nu nog niet is. En tegelijkertijd hebben we een stukje vervangingsbehoefte. Nou, in Nederland staan zo'n iets meer dan 7 miljoen woningen. En stel nou eens dat... 3 op de 1000, is dus laten we zeggen een heel klein percentage ervan jaarlijks gesloopt gaat worden. En 3 op de 1000 is toch niet echt veel. Maar dan praat je toch wel gauw over zo'n 20, 25.000 woningen. Dus wat we de komende jaren nodig hebben, is een productie van zo'n 60, 70.000 woningen. Dat kunnen best een paar jaar in crisistijd wat minder zijn. Laten we zeggen 40 of 50.000. Maar het moet niet nog veel minder worden, want dan bouwt zich spanning op. En over pak en beet vijf, tien jaar zitten we tegen die tijd met een gebakken Goed Een uitgebreide rekensom maakt u voor ons. Ik, ik, ik destilleer eruit wat u in het begin van het antwoord zei. Er is vraag genoeg. Maar dan moeten we even de marktwerking doornemen. Want als er schaarste is, ja. dan kunnen bouwbedrijven en ontwikkelaars natuurlijk hoge prijzen vragen. Dat zou dan weer goed nieuws moeten zijn voor de bouwers. Ja, maar daar zitten wij natuurlijk ook niet op te wachten. Stel nou dat er heel veel bedrijven kopje ondergaan. Dat, dat, dat zien we nu dagelijks gebeuren. Iedere dag zeven bouwbedrijven failliet en zo'n 125 bouwmedewerkers op, uh, op straat... en dat is een proces dat doorgaat... daar zitten we natuurlijk helemaal niet op te wachten. Dat betekent dat je, uh, als we niet oppassen over één of twee jaar... tegen de tijd dat de economie weer is aangetrokken... nog maar met een handjevol monopolisten overzitten in een, uh, per, per locatie. Ja, en uh, dan trekt die markt aan... Ja, en die, uh, dat, dat overgebleven aantal monopolisten kan dan de dienst uitmaken. Maar daar zitten wij natuurlijk ook niet op te wachten... want dan wordt er gezegd, goh, die bouw... Die is helemaal niet klantgericht. Die maken de dienst uit. Dus We hebben gewoon behoefte aan rust. We hebben behoefte aan evenwicht. Liever minder diepe dalen en minder hoge pieken. Er zit niemand op te wachten, ook onze samenleving en economie niet. U schetst de situatie zoals die nu is. Met het oog op komend jaar verwacht u 25.000 nieuwe huizen. En dat is een historisch laag aantal. Nico Rietijk, directeur van de Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers. Dank u wel. Het WK atletiek Moskou. Daar heeft een Russische atleet homoseksualiteit veroordeeld. Ze heeft kritiek op mede-atleten die hun vingernagels in de regenboogkleuren hadden gelakt... uit solidariteit met homo's. Eh, op een jongerenkamp voor homo's, iets dichter bij huis, in Gemert is verslaggever Marno Remmers. Eh, we hoorden je daar een uur geleden, waren ze bezig met de bonte avond. Maar zijn er ook sporters? Ja, er zijn ook sporters. Dus hier een jongen bijvoorbeeld, die klopen nu naartoe, Jasper. En die zit eh, zelfs bij de KNVB... Achter mij wordt trouwens de barbecue in gereedheid gebracht. De Brabantse vlag hangt hier naast de regenboog, vlag onder de picknicktent. Uh, Jasper, je vertelde net dat je bent scheidsrechter. Ja, inderdaad, ik ben scheidsrechter. Bij Waar scheidsrechter je? Uh, voor de KNVB. Uh, dat doe ik eigenlijk uh, in een straal van, van, van 60 kilometer om mijn werkplaats in het district Noord. Jij bent iemand die niet valt onder de categorie die René van der Gijp vorige week bedoelde. Inderdaad, uh, de opmerkingen van de heer van der Gijp uh, zijn zijn mening en die deel ik absoluut niet met hem. Nee, er zitten best homo's bij het voetballen. Er zitten genoeg homo's in het voetballen, zowel bij de scheidsrechter als onder de spelers als onder de trainers. Kan je er openlijk voor uitkomen? Uh, aan de ene kant wel, aan de andere kant moet je natuurlijk uh, voorzichtig zijn. Wat je zegt, aangezien je toch een, een voorbeeldfunctie en uh, een, een soort uh, gezagsuitschaling hebt. Dus je wil kijken wat je zegt en wat je doet. En de KNVB? De KNVB uh, is de laatste tijd heel goed bezig met, uh, met openlijk, uh, openlijkheid voor de. Voor, uh... Gay Canal Pride. Inderdaad. Van Praag op de boot naast de bondscoach. Het was prachtig om te zien inderdaad, dat zij uh, het voortouw nemen in, uh, in zulke dingen. Ik hoor hem maar. Maar inderdaad, uh, je ziet toch wel een beetje dat ze afhoudend zijn. Uh, dat zal misschien een uh, generatieverschil zijn. Dat zal misschien zijn omdat zij zelf hetero zijn, uh, waarschijnlijk. Mag jij er wel gewoon openlijk over vertellen? Uh, ik mag er aan de ene kant wel openlijk over vertellen. Maar wat ik al eerder zei, uh, je moet natuurlijk uitkijken uh, met wat je zegt. Maar dat... En dat willen ze dus ook, dat je een beetje op je woorden past? Natuurlijk moet je altijd een beetje op je woorden passen. Maar in principe, als ik ervoor uit wil komen bij de KNVB ze het en uh, daar ben ik ook trots op. Lars zit bij de brandweer. Regio Utrecht. Vrijwillig, hoe is het daar? Dat wisselt heel erg afhankelijk van waar je vandaan komt en hoe het standpunt en de oriëntatie van het dorp is. Ja. Want als je bijvoorbeeld op de Babelbel bij de brandweer zit. dan zal dat over het algemeen wat moeilijker gaan dan dat je in Amsterdam, hard je Amsterdam bij de brandweer zit. Weten ze bij de brandweer dat je dit kamp uh, bijwoont? Nee, weten ze niet. Nee. We noemen ook heel vaak hier uh, van mensen geen achternamen. Soms willen mensen ook niet meedoen met de verslaggever, omdat het gewoon veel te moeilijk ligt. Omdat er, je misschien herkend wordt in het dorp en dan problemen ontstaan. Waarom zijn jullie naar dit kamp gekomen? Het is het elfde keer dat ze het hier doen in Gemert. Je mag er ook maar één keer aan meedoen, hè, Barry? Ja, klopt. Dus inderdaad voor iedere deelnemer één keer. Omdat juist iedere keer wij een nieuwe groep deelnemers... die ervaring mee willen geven en een stukje verder willen helpen... in de ontwikkeling die ze doormaken met betrekking tot coming out... en hun ja. geaardheid. En niet alleen sport en spel, ook serieuze workshops... en een barbecue vanavond. Geen alcohol, geen seks, geen drugs. Dat dat maar even duidelijk is. Maar waarom zijn jullie gekomen? Omdat als je je lang genoeg verbergt, achter een masker. Het vergroeit en dan ken je jezelf niet meer... omdat je de trekken van je masker aan gaat nemen. En ja, ik ben hier om mezelf terug te vinden. Is dat gelukt? Tot nu toe wel. Het gaat, het gaat hartstikke goed. goede groep, gezellig. Ja. En je leert jezelf echt weer kennen. En jij? Uh, inderdaad, ik deel een beetje dezelfde mening als Lars. Ook ik heb uh, jarenlang een masker voorgehouden. Ook een beetje een macho gedrag. En uh, dat kun je hier gewoon eenmaal weglaten. Want je bent hier met alleen maar gelijk en je kunt hier gewoon lekker zelf zijn. Straks komen we terug. Hier op het stoep is iets gekrijt. Koen, ik hou van je. Je bent een schatje in roze vetkrijt op de tegels van de Dit boerderij. Is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Het is alweer 68 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Vandaag, 68 jaar geleden, gaf Japan zich over. Sindsdien elke jaar de bevrijding van Nederlands-Indië herdacht in Den Haag. En vandaag stond hij in het teken van de oorlogsverhalen die kinderen hebben meegekregen van hun ouders. Ik gedenk oom Jan vandaag in liefdevolle herinnering... en in zeer grote bewondering en respect. En waarom? Omdat hij in de winter van zijn leven besloot om niet te zwijgen. Terwijl hij toch hoorde tot een generatie... die er te vaak teleurgesteld, maar het zwijgen toe deed. Als kind zijnde heb ik nooit weet gehad... dat mijn beide ouders in het Jappenkamp hebben gezeten... Ik woonde in Den Helder. Dat is natuurlijk een enorm militaristisch bolwerk. En uh, ja, de verhalen van mijn omgeving waren niet anders natuurlijk in die tijd. Maar ze werden niet verteld. Je kan er wel over praten, maar dan begint toch de twijfel van... zou de ander wel begrijpen wat ik bedoel? Hè? Ik heb een hele leuke opa. Hij vertelt nooit over de verschrikkelijke dingen die hij in het kamp heeft meegemaakt. Hij legt liever de nadruk op de spannende gebeurtenissen. De echte verhalen kreeg ik pas kort geleden te horen. Mondjesmaat weliswaar, want opa is en blijft met zijn 85 jaar een hele vrolijke jongen. Maar toen ik bleef doorvragen, werd er door opa een heel ander laadje opengetrokken. Er is altijd kop in de wind en er tegenaan... En... Dat hebben mijn broertje en ik uh, meegekregen. En vooral niet stilstaan bij datgene wat heel pijnlijk is. En uh, ja, wat je misschien onderhuids bezighoudt. Dat moet toch ondraaglijk zijn. Als ik dat vertaal naar mijn eigen situatie... dan vind ik het een godswonder dat mijn ouders dat ja, nog zo gefun gefunctioneerd hebben. Dat ze ons nog groot hebben kunnen brengen. Ja, dat vind ik dan wel uh, ja, bijna godswonder. Ja. ja, die oudste broer van opa... Was pas 16 jaar toen hij die revolver pikte. Hij werd afgevoerd naar de Lowo-Quarul gevangenis. Daar werd hij door de kempe gemarteld en overgebracht naar het kamp Nabi, waar de Jap hem voor straf aan zijn benen ophing. Ook niet bepaald een verhaal om samen aan tafel over te lachen. Ik moet zeggen, de dochter van, uh, of de kleindochter van Yvonne Keul zei het wel goed over haar opa's. Die vertellen precies zo'n verhaal eigenlijk. De leuke dingen en de spannende dingen. Nou, dan moet je wel lang doorvragen, anders hoor je ze niet. Hè. Maar die waren er echt wel. En de, de, de, de wanhoop en de uitzichtloosheid. Oom Jan zweeg niet, maar besloot op papier te getuigen van de wereld zoals hij die gezien en ervaren had. En dat deed hij zonder enkele pretentie. Aan het slot schrijft hij, het waren geen diepzinnige gedachten, maar gewoon de dingen die gebeurd zijn. En die voor mij belangrijk waren. In die geest schreef hij het op. En als schrijvend hervond hij zichzelf. En op een of andere manier is hij vandaag ook hier. Oom Jan, een heel klein nietig pluisje op de wind van een veel te grote geschiedenis. Een verslag vanuit Den Haag van Ewout de Bruin. Het is bijna tien voor zes. Hoe is het op de wegen, Weilandsman? Nou, verspreid over het land staan er tien files, maar veel vertraging leveren ze niet op. Uitzondering is de file op de A27, Gorkum richting Breda. Daar staat tussen Gorkum en Hank vijf kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Het Overdiek op Twitter. En op Twitter vandaag veel verwijzingen naar een onderzoek over Facebook. Wat blijkt? Veel tijd doorbrengen op dit sociale medium... maakt je een beetje ongelukkiger. Een derde van Facebook-gebruikers zou na een tijdje minder tevreden zijn... over zijn of haar eigen leven. Niets nieuws voor apenstaat M. Volder. Bijna duizend volgers die een tijdje terug al via Twitter liet weten... ik ben echt gelukkiger na vertrek van Facebook. En met een smiley erbij. Martin Volder, Goedemiddag. goedemiddag. Hoe gelukmakend is jouw leven zonder Facebook? Uh, veel rustiger. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Het. Uh... Uh, ja Ik denk dat veel mensen dat ook wel hebben en ik, ik heb dat in ieder geval, ik ben wel vrij gevoelig voor impulsen. Een beetje verslavend uh, is dat voor mij en uh, dat heb ik nu niet meer. Uh, Facebook uh, begon de dag al met, uh, met ja, een, een gevoel van reuring, blijdschap ook wel. Als ik alle updates zag en uh, de likes die ik kreeg. En, uh, maar het maakte me absoluut niet gelukkiger. <laughs> Want hoeveel vrienden, of beter gezegd zogenaamde vrienden, had je op Facebook? Ik zou dat niet weten, want ik hoor jou nou vertellen hoeveel ik er op Twitter heb. Dat, uh, dat hou ik eigenlijk ook niet bij. Dat zijn geen uh, maar... vrienden, hè? dat zijn volgers. Maar op Facebook zou je daar je vrienden moeten kunnen uh, ja, bijhouden. Nou, het, wa het waren er veel. En het waren allemaal mensen die ik graag uh, wel volgde, uh, dacht ik. Uh, maar het waren, het waren natuurlijk geen vrienden zoals we die in het dagelijks leven hebben. Uh, ja, want je mist, het, het is allemaal oppervlakkig. En toch ben je, ben je heel erg nabij betrokken bij heel veel mensen bij wie je dat normaal niet bent. Je krijgt soms details te zien die je normaal ook nooit van iemand, iemand te weten komt. Maar de echte diepgang, zowel intellectueel als emotioneel. Die kan je natuurlijk nooit krijgen op Twitter. Ja, en dan zie je al die vrolijke foto's en updates en gebeurtenissen van die zogenaamde vrienden. Heel dichtbij komt dat inderdaad. En zoals dat onderzoek uitwijst, leidde dat ook tot een zekere ontevredenheid met je eigen leven? N ik kan me wel heel goed voorstellen dat heel veel mensen dat hebben. Uh, ik, uh, ik kan me ook nog wel herinneren dat mijn gevoel van eigenwaarde niet zo heel groot was. Uh, daar heb ik uh, gelukkig tegenwoordig niet zoveel last meer van, maar ik kan me heel goed voorstellen wat dat met mensen doet. En ik zag het ook wel. Tenminste, ik meende het te zien. Uh, veel mensen die... Uh, uh, ik merkte dat bij mezelf ook. Ik vond het lekker als ik likes kreeg. Dus scoren is belangrijk op, uh, op, uh, op Facebook bij veel mensen. En ik zag veel mensen die inderdaad heel natuurlijk een bijna euforisch beeld van hun leven lieten zien. Uh, en bij sommigen heb ik later toch wel gemerkt dat ze in die tijd helemaal niet gelukkig waren. Ja. En dus op een gegeven moment de besluit van oké okay, weg van Facebook vertrekken en nooit meer terugkijken? Dat was heel moeilijk. Ik, uh, mijn eerste plan was om het aantal vrienden drastisch te beperken. Want ik dacht nou dan gaat het vast een stuk beter. Uh, ik vond het heel moeilijk om afscheid te nemen van, van zomaar een paar vrienden omdat ik ze toch wel wilde blijven volgen. Ik heb op een gegeven moment heel drastisch besloten Facebook vaarwel te zeggen. Maar ja, Facebook is slim. Dus ik ben, ik ben toch alweer een paar keer teruggekomen. Uiteindelijk heb ik mijn hele profiel leeggeveegd. Althans, dat dacht ik. Later kwam ik erachter dat er toch nog veel dingen opstonden. En uh, ben ik nooit meer ingelogd. Maar ik kon nog wel een tijdje gewoon berichten ontvangen... die Oeh. mensen me persoonlijk stuurden. Ja, gek zijn ze niet, hè, daar bij Facebook. En dan toch, en dan toch twitteren. En velen ook meer dan 11.000 tweets verzonden. Is dat niet een beetje van hetzelfde? Ja, nou, dat, dat is dat, ik zou het ongeveer hetzelfde kunnen doen als Facebook. Alleen, um, bij mij is het grote verschil. Um, um, en uh, ik denk, denk dat veel mensen ook. Facebook is veel dwingender. Als je daar een, een, een dag niet inlogt of een week, dat kan gewoon niet. Bij Twitter kan dat. Um, Twitter is meer zoals, nou ja, ik zet Radio 1 aan. Ik luister een tijdje, ik hoor wat er aan de hand is. Uh, dat heb ik bij Twitter ook. Um, het is niet zo dat ik het gevoel heb dat ik mensen moet blijven volgen. Ik hoor wat er op dat moment speelt. Bij mensen. En er gaat niets boven een goed persoonlijk gesprek. Har in het daar in het echte leven. En hartelijk dank, ook op de radio. Martien Volger. Dankjewel. Supersnel met een wish van Steven Wonder naar. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. met wat, Jong. Na nou, alle miseren die we de afgelopen dagen over de economie hebben gehoord, komt onder andere Z24 ook nog met slechte vooruitzichten voor de brandstofprijzen. De prijzen van benzine en diesel stijgen de laatste weken gestaag en komen nu dicht in de buurt van de recordhoogtes van vorig jaar. Deskundigen denken dat de recordprijs van 1,90 euro binnen een paar weken bereikt kan worden. De adviesprijs op dit moment is bijna 1,83 euro. Voor diesel betaalt de automobilist nu bijna 1,48 euro, zo zo'n 8 cent onder de recordstand van 1,56 euro. De prijsstijging is opmerkelijk omdat de vraag naar brandstof al tijden daalt. Wel is het zo dat ruwe olie al tijden meer kost dan 100 dollar per watt. De BBC heeft een analyse gemaakt van de Europese economie... waarin opvalt dat Nederland achterblijft. De conclusie is snel getrokken, vindt de BBC. Nederland heeft heel veel last van het knappen van de vastgoedluchtbel... op een schaal die alleen Spanje en de VS kennen. Nergens in Europa hebben consumenten zoveel schulden als in Nederland... door de hypotheekrente -aftrek en de daarmee gepaardgaande snelle stijging van de huizenprijzen. Door de prijsdaling van de afgelopen jaren... komen veel mensen met een groot gat in hun begroting te zitten... zegt de verslaggever van de BBC. Now, the Dutch have always had a, shall we say, rather quirky approach to housing. But nobody expected that a property boom and a bust would leave both private individuals and banks sitting on mountains of unexpected new debts. And all this from a country which in the past has been rather quick to criticise others for not living within their means. Samengevat zegt hij dat de Nederlanders huisvesting... altijd op een aparte manier benaderd hebben. Niemand had verwacht dat een hoos op de huizenmarkt... gevolgd door het instorten daarvan... Voor, zoveel, eh, voor zowel banken als huizenbezitters enorme schulden zouden opleveren. En dat terwijl Nederland andere landen er altijd op wijst... dat ze niet boven hun stand moeten leven. Al dus de BBC. Bezoekers van een Chinese dierentuin zijn woedend. Dat valt onder meer te lezen op de website van NOS op 3. Maar inmiddels op heel veel andere plekken. Ze kwamen voor een leeuw. Uit de leeuwkooi kwam bepaald geen gebrul. <tie> L lijkt me duidelijk, hè? Ja. Dat is geen leeuw. Ja, lullig muziekje, dat wel. Maar geen leeuw dus. Uh, het schijnt een Tibetaanse mastiff te zijn. Maar uh, zo indrukwekkend klinkt dat nou ook weer niet. Volgens de dierentuin zat de echte leeuw in een andere dierentuin. om daarvoor nageslacht te zorgen. De invaller was er neergezet om de bezoekers niet teleur te stellen. Die trapte er niet in. Een echte leeuw hoort er overigens zo te klinken. Oh ja. Oh ja. Zo is het, dat is een echte leeuw. Een ja. beetje moeizaam dat wel, ja, de arme leeuw. Ja. Ook in de dierentuin komt het geluid daarvan? Nee, nee, het komt gewoon van YouTube. Goed, Leek in de echte natuur, maar je weet het nooit. Hoe dan ook, ook in andere hokken van de dierentuin zitten minder exotische dieren dan de bordjes beloven. Ratten in plaats van slangen en vosachtige dieren in plaats van luipaarden. De directie heeft inmiddels beloofd dat de bordjes worden aangepast. Dus niet de dieren. Ja, dat is te duur, hè. We gaan doen in China.